...met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iraanse marineschepen... ...die de blokkade van de VS naderen, zullen worden vernietigd. De zeeblokkade ging in om vier uur Nederlandse tijd. Vooralsnog zijn er geen meldingen van aanvallen of van incidenten. Volgens president Trump liepen gesprekken met Iran stuk op nucleaire afspraken. Iran zal geen nucleaire nuclear hebben. We hebben veel dingen but maar ze hebben niet that ik denk dat ze het to Ik ben het In feite, ik ben het Als ze het niet they is er geen deal. There'll zal nooit een deal zijn. Oud-advocaat Ines Wesky heeft in de rechtbank opnieuw met klem ontkend... ...dat ze berichten van en aan haar voormalige cliënt Ridwan Taghi heeft doorgespeeld. Volgens Wesky klopt dat niet en kraakt het recht. Verder zei ze tegen de rechter in Rotterdam... ...dat het onderzoek van het OM bol staat van onwaarheden. Ze sprak van wanrecht en noemde het schaamteloos. Het OM eiste onlangs 4,5 jaar cel tegen de 71-jarige Wesky. De advocaten van Wesky zeiden eerder dat het OM selectief heeft geplukt uit chatberichten... en die verkeerd heeft uitgelegd. Ze vinden daarom dat de zaak helemaal van tafel moet. De staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa breidt zich uit. Woensdag en donderdag leggen ook stewards en stewardessen het werk neer. Eerder besloot de piloot al om te staken. Er zijn inmiddels honderden vluchten geannuleerd. Werknemers zijn ontevreden over hun salaris en pensioenregeling. Een dode potvis in Zeeland is opnieuw aangespoeld. Het dier lag op een zandbank bij Renesse, maar dreef weg. En nu is het aangespoeld op het strand. Reddingswerkers zagen vanochtend al snel dat de potvis was overleden. We zagen geen uh, ja, activiteiten van leven. Zo'n spuitgat, uh, wat hij dan heeft, ja, daar kwam niks meer uit. Er ja, gebeurde niks meer. Dus Zijn vinnetjes bewogen ook niet meer.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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. ...in het vakje van de nieuwe singles. En dit is er dus één. La Promenade Violence en Dance the Night Away. Ik had hem alleen weer niet bij me. Maar godzijdank heb ik hem dan weer ergens in een mail zitten. En dan kan ik hem dus alsnog er even uit plukken. Die jongens die hebben dat gemaild. Bovendien, dat is een band die opereert vanuit Haarlem. Het is een internationale band, want het bestaat uit Italianen. En geloof ik zelfs ook een Engelsman zit erin. En er zit ook nog een Harlem erin. En dat is Martijn Vonk. En dat is degene met wie ik het meest uh, communiceer. Want ja, dat, uh, dat is natuurlijk makkelijk. Als je dat gewoon in je eigen taal uh, kunt doen. En dat uh, gebeurt dan ook. Hè? Dus, uh, dus ja, uh, zo doen, uh, heb ik dan af en toe gewoon een nieuwe single. En er is nog wat uh, nieuws over La Promenade Violence te vertellen. Of, zoals ik het zeg en Martijn vindt het goed... La Promenade Violence. Want uh, ja, het is bijna Frans, maar... Het is nog echt Engelstalig. Um, maar die gaan op 2 mei. En dat is ook een geliefde plek van mij. Slachterhuis Haanum. Daar gaan ze spelen. Laten we dan op die dag. Dat we ook nog ergens een beetje een bijeenkomst hebben. Met allemaal van die uh, redacteuren. Die in Hilversum bij elkaar komen. En dat heet 3 voor 12. Dus dat gebeurt op dezelfde dag. Dat is ook op een zaterdag. En er is ook hier iemand in het pand. Die zich dan op dat moment al aan het warmlopen is. Voor bevrijdingspop, Want dat zit er dan drie dagen later ook achter. Dus 5 mei is dat. En daar hebben we natuurlijk ook nog wel het over te, te melden. Maar dat hebben we al gedaan bij monden van de winnaars. Namelijk Escalatie. Misschien dat we dat toch maar even la weer laten horen. Die jongens die... Uh, eerst uh, laten we nog een nieuwe single horen. Die komt morgen ook uit. En dat is uh, Nebula. Die heeft uh, trouwens meegedaan aan de Rob Act Award. Niet in deze, uh, um, dit jaar, namelijk uh, de night editie van 2026 hebben we meegemaakt. Maar in de night editie van 2025 was ook trouwens uh, de vuurdoop voor mats als presentator. En dat heeft hij dit jaar ook weer voor de tweede keer mogen doen. Uh, maar deze nebula die kreeg ook uh, nog bijval, want uh, die maakt best wel wat indruk. En het was de bedoeling dat ze een, een soort uh, nou, ondersteuning zou krijgen... met uh, de muziek uh, die ze maakt. Maar ze heeft weer een nieuwe single. En dat is nu de, het nummer wat je nu gaat horen. Out of the Picture. Switching gears No need to follow me But we're still here We share our hopes and our fears Until this becomes clear I don't think it will ever be So let's try to look in the rear And form smiles under tears Which fact is Though my mind Tastes bittersweet The taste of your inside En dat was Switching Gears van Rover Onslow. Dat is ook wel leuk. Want deze Rover Onslow die heeft uh, toch ook um, nu een EP uit. Die is vandaag uitgekomen. Switch Sounds. En hij heeft ook nog een, uh, een single die erop lijkt. Maar dan uh, valt die S eraf. Uh, en dat uh, is uh, toch wel uh, waarvan ik denk, nou, daar zit uh, behoorlijk nog wel wat in. En het zou mij niks verbaasd als die wordt uh, uitgenodigd om mee te doen aan de popronde voor uh, het komende jaar. Voor dit jaar dus dan. Uh, nu gaat er morgen iemand optreden en dat is Gunmol En achter Gunmol schuilt uh, Jolien Grunberg. Maar die kennen we nog in een, uh, in een andere verleden. En uh, dat vond ik ook uh, trouwens uh, wel, uh, wel leuk... En een van die nummers uh, is die uh, nummer heb ik ook uh, meerdere malen laten horen. Dus niet Gunmol, maar Jolien solo. En ja, dan uh, is het toch altijd wel even een moment dat ik hem uh, weer eens moet laten horen. En dat nummer dat is End of Story. Ja, Gunmol, want dat is het verhaal van Jolien tegenwoordig. Deze Jolien Grunberg is tegenwoordig de frontvrouw van Gunmol, en die spelen morgen in Patronaat Haarlem. Daar zullen ze het een en ander laten horen wat te maken heeft met het nieuwe materiaal wat ze uit hebben gebracht en ook het meest recente materiaal of meer het, uh, niet het meest recente materiaal... maar wat, uh, wat ze daarvoor al hebben uitgebracht. Want die band is inmiddels nu anderhalf tot twee jaar actief. Uh, daarvoor uh, hoorde je trouwens uh, Nebula... met uh, uh, Out of the Picture. Uh, we gaan uh, verder met, uh, met een, ja, een blok... wat ik uh, van tevoren heb uh, gemaakt... En dat is een gesprek met Tom Colley van Desert Colossus van, uh, over dat album Apparatus. Want daar gaan we het over hebben. En daar uh, beginnen we dan maar even mee. <tied> Dan hebben we Tom Collé van Desert Colossus. Of moet ik eigenlijk zeggen Desert Colossus, omdat het maar één S is. Eh, de ah. de woestijn, het is Desert Colossus. Het is Woestijngigant. Ja, waar komt die naam eigenlijk vandaan van jullie band? Uh, nou, wij zijn. Uh, het komt eigenlijk van een videospelletje, uh, The Legend of Zelda. Want we zijn alle vier eigenlijk best wel grote game van en uh, het kwam er ook meer van, ja, we hadden een naam nodig, en uh, ja, het kwam er ook meer van, dat was ons favoriete uh, favoriet spel, en in koor zeiden we alle drie de Legend of Zelda, en toen kwam, uh, Het is een, uh, het, het komt daar vandaan. Ja, ja, ja, uh, want de naam natuurlijk doet vermoeden, uh, stevig, kolossaal, uh, ja. daar is ook de muziek wel een beetje naar, hè? heb ik het idee. Ja, zeg, het is deze muziek. Ja, uh, omschrijf het eens. Uh, het is uh, een megelmoes van... Uh, ja, het komt voornamelijk uit de uh, desert scene uit Californië. En dat komt uit de uh, jaren negentig. Dat is een beetje... Dat is uh, een, een megelmoes van het een beetje psychedelische muziek. Maar ook een soort tegenhanger van de grunge uit de jaren negentig. een beetje geïnspireerd door... Um, ook door de, de, de stevigheid van, van Black Sabbath uit de jaren 70 natuurlijk. Ja. Uh, dus het is dus een van alles. Ja. Uh, ja. ja nou, nou noem je um, uh, Black Sabbath. Maar dat album wat jullie in maart hebben uitgebracht, daar zitten toch wel wat Black Sabbath overeenkomsten in. Ja, dat klopt. Dat is een uh, redelijke inspiratiebron voor ons geweest. Hoor. Of is het nog steeds natuurlijk. Ja, wat, wat, wat hebben jullie met Black Sabbath? Uh, het is gewoon binnen, binnen het genre wat wij spelen en gewoon binnen de, de metal en rock scene is dat gewoon de, de, de grondleggers. Gewoon een beetje de, de wit van waar de hele, de hele scene gebaseerd is. Ja, ja. Dat, uh, en dat uh, proberen jullie nu in deze tijdsvorm eigenlijk weer opnieuw leven in te blazen? Moet ik het zo zien? Eh, nou, gewoon een goede hommage. Je hebt nooit weg, natuurlijk. Dus ja. daar eh, ja, houden hou, hou, we redelijk wat inspiratie uit. Ja. ja, dat album waar ik. Sound. Ja, wat wou je zeggen? Ja, qua sound, voornamelijk. We hebben een overdriven, zware wall of sound. Die zijn wel een beetje bedacht. <laughs> ja. ja, dat album waar ik op doel, dat heet Apparatus. Yes. Uh, ook daar uh, misschien een vraag op, hoe zijn jullie op die titel gekomen en wat betekent het? Het uh, was dus meer dat we um, de, de artwork was er eerder dan de titel zelf. We hadden meer een soort uh, idee van hoe we dat voor ons zien, een soort machine die alles opslokt en uh, weer uitspouwt met het, mechanica en, en toen dachten we ja, hoe noemen we dat? Ja, het apparatus. Oké, okay? dus... Uh, je ja, hebt het zo gezegd, zo gedaan. Ja, dus eigenlijk de, de gedachten gewoon af het album. Ja, nou hebben jullie al dat album eigenlijk min of meer gepresenteerd? Uh, wanneer hebben jullie dat ook alweer gedaan? Uh, zo rond de release, hè? Van, vorige, van, uh, van begin maart, zo'n beetje. Ja, we hebben 1 maart hier uitgekomen en hebben we hebben niet specifiek voor een release datum gekozen, maar gewoon de optredens die volgen na, het, na de release van het album is een release show, ja. dus we doen eigenlijk een soort release tour. Ja, eh, ja wat brengt die jullie onder meer? Um, ik, we hebben een aantal optredens gepland, uh, ik mag nog niet alles vermelden, maar de eerstvolgende is 9 mei in Heroes Music Bar in Zandam. Ja. en we spelen 18 juli. Op Haltpop en Kogende Ja, dus, dus er zitten nogal wat aardig wat, wat dingen uh, aan te komen, als ik het zo hoor. Zeker, als je van de Instagram en de social media aan de gaten houdt, dan posten wij uh, wanneer wij mogen posten een update van wanneer we. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, ja, jullie verraden het al: Heroes Music Bar en Haltpop, dat zijn plekken in uh, de Zaanstreek. Daar, daar liggen volgens mij jullie wortels ook. Ja, we komen alle, alle vier uit zuid Ja, uh, hoe is die band eigenlijk ontstaan? Uh, Deskloos is ontstaan vanuit... Uh, ja, we, we kenden elkaar natuurlijk al voordat we in, in een band speelden. We hadden in Zandam zelf een, een oefenstudio. En onze drummer Frank en onze gitarist Leon, die we hadden ook het idee... ...om, ja, we moeten als de onderband beginnen. Dus ik heeft het al gedaan, een keertje gerepeteerd. Hmm. Eigen repetitieruimte. En Frank Zomer, onze uh, zanger en gitarist, die, die is eigenaar ervan. Dus die was meer aan het ja, sleutelhouden, dus hij was meer aan het oppassen. Hmm. En uh, zeiden van ja, dan kon gewoon het zingen dan. En uh, dat kwam erbij. En het prikte wel. Dus ja, zo was de band eigenlijk ontstaan. Meer uit een ja, soort. soort uh, ja, gewoon een, een, een eenmalige actie, wat een beetje uit de hand is gelopen. Ja, uh, want uh, dat, uh, dat album, Apparatus, dat is uh, het vierde album, als ik het goed heb, alweer. Yes, het vierde album, inderdaad. Ja, uh, ja het, zitten er ook verschillen in tussen het uh, eerste album en het vierde album? Of? Ja, zeker. Het eerste album komt uh, uit 2016 alweer, dus zo uh, tien jaar terug. Uh -huh en dat hebben wij dus meer als grap bedacht van ja laten we een album maken oké okay, is goed dus we hadden zelf wat uh, microfoons in elkaar ge ge gedraaid en de, de, de mix en mastering alles zelf gedaan en de eigen artwork allemaal zelf bedacht en het ging op zich wel prima stond best wel aan en uh, het jaar daarop hebben we nog een allemaal in 2017 uitgebracht, ook op dezelfde manier hadden we iets betere microfoons gekocht en iets betere, uh, betere ruimte kunnen isoleren en bij het derde album hadden we ook alweer geïnvesteerd in wat betere ja, uh, microfoons en uh, de opnameapparatuur en zo. Toen hadden we voor het eerst de mixing en mastering uitbesteed. Mm -hmm. Dus, en nu met het vierde album Apparatus hebben we gewoon geleerd... ...van ja, we moeten gewoon veel meer uit handen geven. Want daar gaat de kwaliteit gewoon echt enorm van vooruit. Ja, dat is, de, dat is denk ik ook wel op dit album wel een beetje te horen... Ja, dat is zeker. Dit zou echt wel een stap in de, in de goede richting kunnen. Ja, bij, uh, bij het noemen van uh, de eventuele nou ja, optredens en dat soort zaken... noemde je al de socials waarmee we eigenlijk een beetje ook het uh, gesprek weer gaan afsluiten. Maar waar kunnen ze jullie uh, vinden op het wereldwijde web? Je kunt het vinden onder Desert Colossus op Instagram, Facebook... Uh... Apple, iTunes, Spotify, overal waar je maar kan bedenken zijn we te vinden. On the Desert Colossus. ...ja, hoe moet ik het zeggen... ...heavy rock, maar ook met stoner ...een beetje metal invloeden... Uh, ...en er zat er natuurlijk een duidelijk verhaal in... ...ook van Black Sabbath... ...maar dat heb je Tom Colley zelf horen zeggen... ...van Desert Colossus... ...en het album dat heet Apparatus... Uh, ...we gaan uh, gewoon nog even verder... ...want we hebben natuurlijk nog wat liggen... ...Bloody Mama met The Velvet Door... ...dat is een band uit Almere... ...en het moet... ...weer gaan opleveren de komende tijd... ...en het moet leiden tot een EP... I've been working nine to five now among the city lights Andere uitvoering van Paul van Hunk. En uh, dat was een beetje een versie die ze hebben gemaakt tijdens een skatepark-sessie. Uh, daarvoor hoorde je Bloody Mama en The Velvet door. Uh, we, hebben, we hebben er nog een uh, paar liggen. Zoals bijvoorbeeld deze van Jorgen Nathalie. So I won't So much pain. My soul felt life. I felt your fear. There's no more time. This love is mine. ZANG een beetje ook aan het eind gekomen van dit fijne programma want ja, er is, er is niet zoveel meer en dan draai ik er dus nog één en of ik dat helemaal ga redden, dat weten we niet en dat is nou ja, laten we deze maar nog een keer doen De Klassieker 2012 Actors and Liars, Never Cry Wolf tot volgende week, dag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 Hang on, I'm, I'm tired to, to Of June, I'm a wolf. Thank God, I'm tied to.